De advocaat van enkele verdachten zei in nieuwsuur dat hij nu een kort geding aanspant, omdat hij de gegevens nodig heeft om de onschuld van zijn cliënten te kunnen bewijzen. De artsen van het VU Medisch Centrum hebben hun beroepsgeheim geschonden, dat zei advocaat Peter Plasman in nieuwsuur. Hij vertegenwoordigt drie patiënten die aangifte doen tegen het Amsterdamse ziekenhuis. Op de spoedafdeling van het VUMC zijn patiënten gefilmd voor een tv-programma van RTL.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 Mogelijk is de man omgekomen door een misdrijf. De recherche doet sporenonderzoek. Pakistanse militairen zijn begonnen met het afbreken van het complex... waar Osama Bin Laden vorig jaar door Amerikaanse elitetroepen werd gedood. De buitenmuur en het bovenste gedeelte van het gebouw zijn inmiddels gesloopt. Journalisten mogen niet dichtbij komen. Het complex in Abbottabad staat sinds de dood van Bin Laden... onder controle van Pakistanse militairen. Het weer, in het noorden mogelijk wat regen... het wordt zo'n 3 graden met hier en daar mist of nevel. Ochtends bewolkt, in de middag opklaringen... en het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Winfried Baiens. Ja, hoort u dat? Het geluid van een uh, goed voorbereid man... vanuit de gangen van het College Hotel in Amsterdam. Normaal gesproken, Patrick Nodiers op dit tijdstip... spreekt een uur lang met een gast vanuit een hotelkamer... over de afgelopen week. Drukke week. Dus wij bij BNN bieden deze gast dan een ja, rustige overnachting aan. Maar de man die er vandaag is, die, die, die had wel wat uh, eisen. Het is een van onze grootste regisseurs van dit moment. Hij heeft al een heleboel films op zijn naam staan. Ik noem maar even het snits op paradijs. De God en natuurlijk zijn laatste meesterwerk, uh, oorlogswinter. Kamertje 108. En ik loop ondertussen met een redelijk vol dienblad. Want meneer houdt van martinis. En ik hoop dat hij niet live het dienblad er nou omgaat. Maar goed, even aankloppen. Martin Koolhoven natuurlijk. Die is hier al even ingecheckt. En uh, ja, of hij hem nou met gin of met wodka wil, dat weet ik eigenlijk nog niet. Meneer Kolhoven, goeienacht. Hallo, je hebt het nog voor elkaar ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dit is het, hè? Nou, het ziet er goed uit. Want meneer had besteld, we hadden even contact voor de uitzending uh, per Twitter. En je zei duidelijk, ik kom als ik een martini krijg, maar dan wel de goede. Ja, goed gemaakt uh, gaat het om. Ja, ja. Ik ben even beneden gaan uh, informeren bij de barman hier hoe je dat dan maakt. Nou, dit zijn wel de basisingrediënten. We Daar hebben gin, we hebben wodka... Ik heb, ik heb natuurlijk nee, nee, een natuurlijk prachtige wodka, ja, ik doe niet met wodka dat is al niet goed oké okay, nee maar dat kan ja. dus wel blijkbaar ja maar dan is het geen martini oké okay. is het een uh, wodka tini eigenlijk wodka tini nou ja. dan wordt het dus met gin en daar ben ik alleen maar uh, blij mee ja. het glas natuurlijk het glas ja. dat we kennen van, ja. van de james bond hè, versie ja. Ja. Ja. van uh... en wil je hem dan gestuurd of hoe wil je hem? ik ben uh, normaal gesproken van, uh, van shaken Shaken, ook. Oh, maar ik zie dit, uh, dit kan ook. ook ja, geen ik heb hem namelijk ja. voor het voorbereid. En dat, dat betekent dan dat je in een grote ja, glazen karaf uh, veel ijs doet. Ja. Dat heb ik dan weer wel hier. En uh, dan moet je dat, uh, nou dat ga ik allemaal zo vermoed moeten erin. Heel klein ja. beetje. Ja. Dan Ja, drie ja. delen. Nee. Ja, dat is al niet, uh, dat is al niet, uh, dat eigenlijk ga je nu al mis. <lacht> zeg het maar. <lacht> nou, waar het op neerkomt is dat je het, het uh, uh, zowel het glas als het ijs, als de. Uh, shaker moet koten met vermoed. Dus dat betekent oh, dat je ja. de vermoed erin moet doen, moet shaken en dan de vermoed er weggooien. Ja. En dan gaat uh, de, de gin erin en dan gooi je de gin in het glas. En dan heb je dus, er zitten dus echt maar een heel klein beetje. Uh, zitten. Ja, ja, dat is ja. mij wel verteld. Ik ga het toch even doen zoals ze De Jongens die zeggen dat ze de staan. hebben. Nee nee, nee, nee, er mag meer in, er mag meer in. Ik oh, mag, mag het toch in. weggooien, ja. Natuurlijk, ja, dat is ook weer zo. Ja. Oké, okay, er mag meer in. Ja. Ja. Ondertussen, um, want ik ga ja. verder prutsen met de gin. Drie delen moeten erin. Uh, oh ja, nee, wacht. De, de gin eerst, wacht. Nu gaat, er is niets ergens oh, dan een warm martini. Dus je moet. Deze moet nu. Dit moet je hiermee doen, ja. Zo. Zo. En dan moet je die. Zo'n zo zo zo zeefje gaat, er, ja. gaat erin. Ja, want nou, dat het moet, moet er allemaal weer uit. weggegooid worden. Nou, wat gaat het in? Ja, kijk, dit is de regisseur en die neemt het gelijk over weet natuurlijk ja. hoe het echt moet. Ja, gooi maar ergens in. Ja, partijen dat gaat dus niet. Een bakje. Ja, nou, dan, doen we de, dan doen we het glas, laten we zitten. Nu moet je dan dus een glas, uh, ja. ja. Ondertussen even, ja. de week. Want uh, het, is, uh, het is de zaterdagavond. Je krijgt ja. een, een rustige overnachting. Er stond hier een kinderbedje. Ja, hadden we doorgaan, voor je het gang Anders verwatert hij. Oh, ja. Ja, ja, Ik ga doorgieten. Hoe was ja. de week? Druk? Nou, het viel heel erg mee. Ik had, uh, ik had uh, mijn uh, uh, vriendin en uh, de kinderen, die zijn een week weg. Dus uh, uh, uh, ik had het rijk alleen thuis. Dat is ah, ja, zo rustig. Ik zei: zo roeren. Zo. Dat ja. uh, moet snel. Ik moet allemaal snel, hè? Ja, je hebt uh, snelheid. Kijk, en daar gaat -ie. dan gaat hij. Dan moesten er nog of uh, olijfjes of een citroen voor de twist. Ik ben uh, voor de. Uh, nou ja, op de ene keer doe ik dat. Ik doe nu de citroen. De citroen. Dus en die ja, moet ja. dan ook nog over de rand of zo? Ja, nee, gooi er gewoon in. Ja, okay, hartstikke Ja. Ik ben blij dat je ja. er vanaf ben, zeg jongens, ja. Dit was even een stukje stress. Ja. Maar goed. Um, de dag vandaag nog eventjes, want uh, jij komt uit een rood nest. Hij is wel heel lekker. Wil je proeven? Even. Ja. Ik heb er eigenlijk al twee geproefd. Beneden. <laughs> Ja, het is een uh, pittige, hè? Ja. ja. Maar uh, je bent in, uit een roodnest, traditioneel. Ja. Vandaag natuurlijk de... Althans, dat, dat vulde toch wel de headlines vandaag. Mm -hmm. uh, PvdA ledenraad. Ja. Volg je dat? Uh, uh, soms een beetje, maar vandaag heb ik er eigenlijk niet zoveel... Uh, uh, ik weet dat al Bayrak zich ook. Uh, dat was vandaag, toch? Dat was, uh, ja, Cohen werd uh, met, met, uh, ja. met veel uh, eer uh, uitgezwaaid. Ja. Maar uh, de, jij twitterde nog wel iets vanmiddag... Wat was het ook weer? Ja, als ik Spekman, de nieuwe partijvoorzitter, ja. natuurlijk als Spekman zie... dan moet ik altijd denken aan gebakken aardappeltjes. Nou, ik heb het idee dat ik ze ruik. Dat is het meer. <laughs> dat, uh, uh, dat, kl dat klopt. Ja, die, die man en die, dan uh, Padjes uh, is... of schijfjes? Nou, nee, echt van, van die aardappels, van die, van die dan eerst zou gekookt zijn... en eigenlijk iets te lang... en dan uh, uh, oh, uh, bakken, weet je wel? Uh, ik dacht zo'n bonuszak ja dat kan ook maar die ja, had gekund maar die associatie had ik niet ik weet het niet ik vind het heel erg uh... maar niet met spekjes nee nog genees nee maar nee, nee. Maar grappig uit een uh, rood nest dat ruid, rood nest stond in Brabant in het prachtige Asten Asten vader Cipier en Timmerman ja eerst Timmerman later nou, uh, Timmerman was die toen ik nog in het uh, in het uh, westen van Nederland wonen. ben geboren in Den Haag. Toen op een gegeven moment ging ik naar De Lier. Ja. En toen naar Asten. Dus, nou, toen was hij ondertussen wel al Sipier, ja. zeg maar. Of heette dat toen. En dan liep er een weg van Asten naar Helmond. En dat is de N279. Ja. Dat is ook de naam van jouw uh, productiebedrijf. Wat je opgezet hebt met uh, jouw compaan die uit Helmond ja. komt. Ja, precies. Want daar ging die weg naartoe. Uh, ja, precies. Dus dat heet nu N279 Entertainment. Ja. En dat is uh, Els van der Vorst die uit Helmond komt. En ik, uh, kom maar wel vernoemd naar die weg dus echt. Ja, ik vond ja, het wel grappig. Was dat dan een, fiets waar je, een weg waar je dan langs fietste of vaak langs ging? Of nee, zo? dat moet ik eerlijk zeggen dat ik uh, dat niet. Het was meer dat ik op een gegeven moment... toen we, uh, toen we dat bedrijf begonnen, toen, uh, toen uh, zochten we naar een naam. en Eerst ga je naar allerlei dingen denken... wat dan met film te maken heeft en zo. En op de een of andere manier kwam er niets origineel uit. En toen dacht ik van, wat is ook alweer de... je hebt zo'n provinciaalse weg van, uh, van Asten naar Helmond. Uh -huh. Provinciale weg... En uh, die heb ik toen opgezocht en ik wist het niet eens hoe die heette. En dat was de N279. Dat is ja. uh, de N279. Ja, Brabant ligt al lang achter je, uh, toch? Uh, je woont nu in Amsterdam. Ja, daar heb ik uh, tot mijn 19 of 20 of zo gewoond. Ja. In de tussentijd natuurlijk enorm veel films gemaakt, naam gemaakt. Iedereen kent je, het grote publiek hm. ook. Uh, Oorlogswinter, uh, het grote wapenfeit en het laatste wapenfeit. Ja. En nu uh, druk bezig met, uh, met, uh, met weer een nieuw project, onder andere een Western, spaghetti-western. Nou, ik. Misschien moet ik ophouden daar mensen in te corrigeren, maar het, de spaghetti western is een term die ooit bedacht is door Amerikanen voor de Italiaanse western. Ja. Dus ik vind dat niemand buiten Italië een spaghetti western kan maken. Oh, dus dat, okay. dus is, ik zou nooit zeggen dat ik een spaghetti western aan het maken ben. Wacht, oh, niet? Voor, voor, voor de. Nee, maar ook niet Als je het geeft, het een beetje aan waar je mee bent. Ja, nee, maar als je het als uh, uh, stilistisch, zelfs dan heb ik het idee dat ik niet per se daarmee bezig ben. Ik, ben ik, ik heb echt wel het idee dat ik iets nieuws aan het doen ben. Maar wel een wester ja. Maar hoe ziet jouw week er dan uit? Um, is, dat, uh, is dat casten of is dat nog schrijven? Of nee, is, dat dat is dat voornamelijk uh, schrijven? Regelen? Uh, voornamelijk uh, schrijven. Uh, uh, maar ook, uh, ik ben ook dingen aan het lezen. En ik ben ook uh, alweer met een ander dingetje deze week uh, begonnen... Wat, wat, ik, wat ik ook eventueel uh, wil gaan maken... Uh -huh. Uh, maar het meeste is inderdaad uh, schrijven. Ja. En maar veel door elkaar ook. Dus je bent eigenlijk met meerdere verhalen tegelijk bezig. Ja, ja. Nou ja, en dan, dan heb ik uh, uh, dat bedrijf, dus dat. dat uh... Ja, dat, dat, uh, daar, daar komen ook werkzaamheden uit. Ja. Uh, dus ja. uh, ik ben ook bezig, bijvoorbeeld, uh, dat heb ik van de week niet zoveel aan gedaan, maar dat, dat, dat, dat komt soms wel, is dat uh, ik ben met, uh, met Arne Tone, de regisseur van Blackout, uh, zijn wij bezig om een nieuwe film te gaan maken. Dus daar, we, daar ben je dan ook mee bezig. En dat soort dingen. Ja. We gaan het zo meteen ook nog hebben over het proces van het maken van de film, mm -hmm. over de kunst van het tevoren weten hoe het er later uit moet gaan zien. Dat is toch wel een beetje de essentie, denk ik. Uh, maar ook even vooruitblikken naar morgen. Um, want ik ben benieuwd, uh, uh, het ging net bij het oogmorgen... ook al uitgebreid over de Oscars. Ben jij dan, want jij ademt celluloid uit zo'n beetje... Uh, ben jij zo iemand die dan uh, een Oscar-nacht gaat inrichten... met vrienden en familie dat, kijken? Dat, dat deed ik vroeger wel. En ik heb ook een paar jaar uh, uh, uh, bij film 1... Uh, s'nachts uh, meegepresenteerd met... Uh, het Maasland. Mm -hmm. uh, maar dit jaar, uh, ik weet niet wat het is. Ik leef in een enorme tunnelvisie. In een enorme tunnel. En uh, ik heb heel weinig gezien. Uh, ik geloof van de, van de genomineerde films voor, voor beste film. Uh, misschien wel geen één. Dat weet ik niet eens. Ja. Ja. Hoe komt ja. dat? Behalve ik weet het niet. Ik waar ben, komt die tunnel vandaan? Uh, uh, nou, dat heeft ook vast wel mee te maken dat ik jonge kinderen heb, dus dat het allemaal uh, behoorlijk. Uh, uh, gepland moet worden om naar de bioscoop te gaan. En dat schiet er dan wel eens bij in. Oh ja. Dat heeft er ook mee te maken. Maar uh, nou, ik kijk als ik... De, uh, met wat ik nu aan het doen ben, aan het schrijven ben... ben ik gewoon heel gericht dingen aan het kijken. Dat is dan toch meestal dingen op DVD thuis. Oudere oude dingen of dingen uit gekke landen of... Uh, ja. Dus ik ben even op dit moment niet zo heel erg uh, up-to-date wat dat betreft. Nee. Ja. Dus je hebt ook helemaal geen voorkeur? Het maakt je, uh, in die nou ja, niet dat je wint. Ik, ik vond bijvoorbeeld uh, Drive vond ik, uh, ja, de beste film die ik in jaren heb gezien. Maar die zit er niet bij. Dus niet op, genomineerd. nee, nee. nee. Ja. Dus, ja. Dat is toch een beetje het al op, hè. Jij zelf ook ooit bijna genomineerd. Mm -hmm. um, daar baalde je van. Ja. Logisch. Ja. Maar daar zat je stuk van. Mm. Nee, daar zat ik niet stuk van. Uh, dat, dat, is, dat, dat is een mogelijkheid die er. Uh, die... Ik had er wel, moet ik, als ik heel eerlijk ben, ik had er wel op gerekend. Want alles zag eruit alsof het wel ging gebeuren. Ja. En uh, weet je, ik was uitgenodigd ook bij uh, uh, uh, de grote man die daar uh, uh, zeg maar de boel leidt. Ja. En uh, als enige ook nog, uh, wist ik. En iedereen deed alsof, uh, alsof, nou ja, iedereen dacht dat ik het uh, net van tevoren... Ja, maar werd Mike van me van karakter, die, uh, die nou, zelf ooit gewonnen heeft, die, die, die riep... Uh, ja. uh, je, je gaat hem pakken. Of ja, je gaat die nominatie ik... in ieder geval krijgen. Nou ja, die zei van, je gaat zeker genomineerd worden... en waarschijnlijk ga je hem ook winnen. Ja. En uh, ja, dan, dan word je een beetje gek gemaakt. Maar ook Sony, want die hadden net, uh, daarvoor hadden ze hem al aangekocht. Dus dat uh, het zag er allemaal goed uit. Ja, dan nou, net niet, weet je. Dus dan... Uh, dan, uh, dan uh, maar ik ben daar niet heel erg lang ziek van geweest. Hoor, ik zou, heen. denk ik, vier jaar lang het woord Oscar niet meer willen horen. Nee, dat had ik niet. Als je zo dichtbij bent. Dat gevoel hebt dat je zo dichtbij bent. Nee, dat... Uh, nee, ik... ik, ik uh, echt niet. Nee. Nee? Nee. Nee ik, uh... nee, ik... Nee, ik zit er terug aan te denken, dat viel eigenlijk dat wel zo mee. mee. Um, jij bent niet ja. iemand volgens mij die heel voorzichtig is om uh, ambities uit te spreken, mm -hmm. ga je hem een keer winnen? Uh, dat weet ik niet. Uh, kijk, dat hangt er heel erg van af. Toen ik daar net, uh, toen ik hem net, uh, zeg maar, net, net niet genomineerd was, was ik haarlijk van overtuigd van oké, okay, dit, dit, ga dit, ga dit, ga dit gaat me wel lukken. Dat ga ik nog wel nog een keer doen. Mm -hmm. Misschien dat ik het daarom ook niet zo, uh, niet zo erg vond trouwens, zit ik nu te denken. Maar ondertussen weet ik ook, ja, het is ook gewoon een... een je, ja, je, de, moet, de sterren moeten net goed staan. Je moet, de, de, de, de, de kan, je moet ook in Nederland uitgekozen worden. Om uit, dat was ja, nog, ja, ook ja. nogal een gedoetje namelijk in eerste instantie. Uh -huh. Bij Oorlogswinter. Plus, ik weet helemaal niet hoe de toekomst gaat. Mijn volgende film wordt, uh, wordt waarschijnlijk... Uh, nou ja, trouwens, als dat die Westen wordt... Die wordt Engelstalig. Uh -huh. Dus dan doe ik al sowieso niet meer mee met, uh, met de beste foreign language film. Uh -huh. Geen idee wat daarna gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Dus dat, uh... Maar het is een beetje als een sporter die naar nou, de Olympische Spelen gaat... die moet in principe in zijn achterhoofd houden. Ja, ik, ga, ik, ik, wil, hem, ik wil hem in principe winnen. Misschien ja, maar is het, niet, het is niet... Helemaal, niet helemaal terecht dat ik het denk, maar ja, die nee, dat is, moet de, je de, hebben. De, de, de, uh, je, je, je hebt gelijk dat ik... Uh, ik ben wel zo ambitieus dat ik uh, uh, iets wil maken wat echt heel goed is... Mm. Alleen uh, als iets echt heel goed is, is dat nog helemaal niet gezegd dat dat dan Oscar wint. Nee. Dus het is, uh, uh, het is ook gewoon een bepaald kenmerk met Oorlogswinter. Dat, dat was ook het soort film uh, waarbij als die goed lukt, dat je weet dat je een kans hebben bent. Ja. En, die valt in de smaak bij uh, Ja, weet je. Dus, dus dat. Uh, uh, uh, alhoewel dat toch ook de laatste jaren wel. wel, wel, wel uh, breder is geworden, hoor. Het is al lang niet meer zo dat achter uh, je hoofd ja, denk je. Gewoon, ja, ik pak hem een keer. In ieder geval, genomineerd. Nou ja, het zou kunnen. Ik bedoel, ik, het is niet. <lacht> ik denk ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zou er niet van opkijken als het gaat gebeuren, maar het hangt erg vanaf wat wat ik besluit om om wat voor soort films ik te maken. ik ben nu heel erg bezig om om uh, om genrefilms te gaan maken. Nou, met genrefilms uh, stel je voor dat ik dat ik uh, dan eerst een Engelstalige doe, maar daarna een Nederlandstalige mm -hmm. en hoe goed die ook wordt, dan, dan, dan dikke kans dat ze hem niet eens inzenden vanuit ja, Nederland. Of dan ja. gaan ze gewoon iets anders sturen. Dus ja, dan, dan hang ik al. Ja. Zometeen meer over uh, de ambacht van het filmmaken. Um, waar we hebben ook platen meegenomen. Ik eentje voor jou. Uh, jij eentje voor ons allemaal. Um, eerst even een stukje wat jij vandaag twitterde. Um, en dat was toch eigenlijk te goed om, uh, om niet even te laten horen. Dat is uh, <laughs> uh, uh, Jolien. En oh, dat ja. is natuurlijk een enorme hit. Maar dan op 33 toeren... Ja. En in één keer uh, uh, is het eigenlijk prima te, te hachelen, dit ja. liedje. Nou, Jolien is sowieso natuurlijk een dijk. Laten we, ja. laten we even een stukje luisteren. Jolien, Jolien, Jolien, Jolien. Want jij het ja, een vriend van Roger, die tweeten het eigenlijk. Dus ik, uh, ik heb het eigenlijk alleen maar geretweet ja Ja, nee, maar het is wel heel goed. Hij gaat ook uh, uh, over uh, alle Facebook-platforms, Twitter en dergelijke ja. op dit moment. Dan de plaat, want uh, uh, uh, jij ja, hebt een Soul Classic uitgezocht. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben uh, uh, al jaren uh, een crusader voor, uh, voor de plaat Trouble Man. Van, uh, dat is een LP van, uh, van Marvin Gaye. Ja. En iedereen uh, heeft het altijd over What's Going On. En dat is ook een geniale plaat. Maar daarna heeft hij een plaat gemaakt die... Uh, ja, dat vond iedereen wel heel raar. Dat was ook een soundtrack. Maar die was, ja, die was voor grotendeels was die, uh, instrumentaal en uh, heel jazzy. En ja, ik vind het een geweldige plaat. En ik vind het heel jammer dat zo weinig mensen hem kennen eigenlijk. Ja, ik juich om deze plaat hoor. En ja. hij over overigens op deze track ook. En oh, speelt piano zelfs. Ja. En het gaat bij jou om de laatste, want het gaat over van Troubleman in een volgende track. Nou trek. ja, het, het, het, het is ook omdat uh, wat er zo goed aan is, is dat hele, hele, hele stukken zijn instrumentaal. Ja. En er zit één uh, nummer op wat wel gezongen is. En het is een beetje zonde om dan alleen dat, uh, het hitje, zeg maar, te laten horen, wat wel heel goed is. Ja. Maar dat gaat over in een, uh, in een instrumentaal nummer. En dat, ja, dat is om te janken zo goed. Dus dat vond ik dan dat dat ook... Wacht even, ik ben nu in mijn... Uh, in mijn ja, hij neem. komt van de, de iPhone van uh, Martin Kolhoofd. Met baard overigens. Daar ben je al even op aan het kweken, deze baard. Ja. Kan die of... Uh... Ja hoor, gewoon er maar in. Troubleman dus. Op drums, piano. En zang natuurlijk uh, Marvin Gaye. Kijk. Team uh, Trouble Troubleman. Ja. En daarvoor dus Troubleman de Track. Precies. En met authentieke iPhone-klikjes. Ja, ja, Want dat uh, komt van jouw telefoon. Ja, dat is uh, ook wel heel goed. <lacht> Heb je de film dan gezien of niet? Nee. Waarom niet? Uh, het lijkt me niks, eerlijk gezegd. <lacht> ja, want dit was het genre Black Exploitation-films. Ja. ja. Waarin. Uh, ja, ja goed, dat is dat duidelijk... zit er, Daar zitten wel geinige dingen in, maar dit staat niet heel erg goed aangeschreven. En ik vind die muziek zo erg goed. Ik wil, ik wil me dan niet uh, dat, uh, ver, bedoezelen met, uh, met beelden van een of andere slechte film. Nee, andere. Nee. Uh, de rechten van de, de zwarte man en vrouw natuurlijk werd in die films, daar ging het met name om, maar de muziek was beter, denk jij. Ja, nou ja, of het nou echt om de rechten van, van de zwarte man kun je af, het was vooral knokken en uh, een zwart publiek aanspreken. Ja. En, uh, uh, het was behoorlijk plat. Maar er waren, wel, uh, er, wa er waren wel een aantal die leuk waren. Maar ja, ik, ik, ik geloof dat Trouble Man niet bij die, uh, bij die leuke horen. Martin Kolhof uh, hier uh, in uh, College Hotel. En we hebben net zojuist gepoogd, althans ik heb gepoogd... een Martini te maken, uh, gefaald. Nou, hij ging heel goed. Althans, de ingrediënten waren aanwezig. Ja. Uh, jij kan het beter, dat is de conclusie. Um, uh, het recept voor, voor een Oscar winnen is natuurlijk een heel ander verhaal. Je zei het net al eventjes. Wat zijn de, wat zijn de belangrijkste elementen? Is het talent, geluk of geld? Om een Oscar te winnen? Ja, om, om echt een succes te hebben wat dus zo'n breed... Nou, Zo'n brede herkenning krijgt. Het is de echte grote mensen-Oscar, dus de Oscar de beste film... dat is er weer helemaal zoiets anders dan, uh, dan uh, de best foreign language waar, uh, waar, waar ik dan voor ging. Uh -huh. uh, maar uh, ja, uh, de, dus, dus wat bedoel je? Bedoel je gewoon uh, de beste film... Nou ja, ik, uh, uiteraard het hele traject naar het maken van de film alleen al... en het traject wat daarna nog komt, er kan zoveel misgaan. Ja, dat, natuurlijk. Maar uh, ik, volgens mij moet je ook niet uh, uh, uh, nadenken... over ik ga nu een film maken waar ik een Oscar mee wil winnen. Dat is, mm. dat, dat, uh, dan, word je, dan word je gek. Dan, uh, die, die kans is zo klein. Dat die, dat die, dat dan, dan, dan, dan is de kans dat dat mislukt is ook zo groot. Dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat, je moet gewoon een goede film willen maken. Maar het staat voor een groot succes natuurlijk. Als Oscars dan de uiteindelijke erkenning voor een groot en breed succes. Dat mm -hmm. spreekt een groot publiek aan. Mm -hmm. Voel je dat al wel ergens? In het geval van de oorlogswinter denk, denk ik wel dat je in het begin denkt... Hé, hey, dit is wel een potentiële... Nou, nee, waarbij ik de erkenning krijg die ik daarvoor misschien nog niet had gehad. Nou, maar je merkt nu al. dat Door het feit dat, uh, dat die film... Uh, uh, uh, meedeed, ging hij in Hollywood ging die al gonzen. Dus ik werd ook wel uitgenodigd voor dingen en zo. En toen hij op de shortlist kwam uh, en dat Sonium kocht... Hij heeft volgens mij ook heel erg uh, bijgedragen aan het internationaal succes. Want hij, heeft, hij is gewoon aan heel erg veel landen verkocht. Yeah. En dat ging in het begin ook wel goed. Maar vanaf dat moment ging het nog veel beter. Dus waarschijnlijk als hij dan ook daadwerkelijk genomineerd was geweest, was dat nog veel beter geweest. Dat ben je daar gevoelig voor dat, je dat, dan, dat, dat het gebeurt, want je twittert ook veel, je bent volgens ja. mij hoog communicatief uh, uh, aanlegd. zeg maar, voor veel communiceren. Uh, in de, <laughs> Een de druk sociale media. Is dat ook nog iets dat je dan, dat je achteraf dacht, oh, had ik me maar niet zo mee laten slepen, want dan was de teleurstelling misschien ook. Nee, want nee, nogmaals, die teleurstelling was niet zo heel erg groot ja. en ik heb me daar ook niet. Uh, Nee, ik vond, het een, ik, vond het, uh, ik vond het heel leuk. En uh, het was heel, heel inspirerend. Ik heb daar uh, hele goede contacten op gedaan. Ja. Ik heb uh, dingen aangeboden gekregen. Als ik had gewild, had ik ook nu al in, in, in Hollywood gewerkt. Alleen dat was, op dat moment was dat niet mijn ambitie. In, uh, uh, weet het, Want dan word onder je gelijk die, onder, gevraagd. Die, onder die voorwaarden waarin zij op. waar ik. Nou ja, weet je, Hollywood is, werkt redelijk simpel. Um, uh, eigenlijk heeft iedereen, elke regisseur een zekere marktwaarde en dat wordt bepaald door uh, welke sterren ze kunnen koppelen aan, aan jou. Mm -hmm. En op het moment dat jij een Oscar wint, bij wijze van spreken, dan kunnen ze, dan kunnen ze via jou ze een, een grote ster krijgen en dus ben jij, heb je een bepaalde status. Maar in jouw geval, uh, en nou, in mijn neigde geval, neigde genomineerd te worden. Ja, nou, dus dan ik heb al gelijk, uh, ja, ja, ja, ja, Ik heb wel dingen aangeboden gekregen. Alleen, ik, uh, uh, je weet dan. Dat, dat zijn niet de, de, de, de, de allerheetste uh, projecten, zeg maar. Dus dat, zit, dat, ho dat hoeft ook niet erg te zijn. Uh, alleen waar ik gewoon geen zin in heb... is dat op het moment dat ik er naartoe ga... en ik ga in zo'n film en dan, dan ga je ontwikkelen... en dan op een gegeven moment komt er bij wijze van spreken... om wat voor reden nou komt er een komt er een grote ster bij. En dat ze dan zeggen van, ja, sorry, uh, je moet eraf. En dat, soort ding, dat gebeurt daar, ja, dat is schering en inslag. Dat is ja. continu. Dus als, je, als ik daar naartoe ga... En ik daar heb... schuif je weer achteraan in de rij van regisseurs? Ik heb geen zin om, uh, om op de voorwaarden waarop ik nu in Hollywood kan werken... om daar op dit moment uh, te gaan werken. Nee. nee. Er kan veel misgaan bij het maken van een film. Ik vond het altijd toch een prachtig verhaal. Oorlogswinter. Jij wilde sneeuw. Ja. En toen stond je in Litouwen. Ja. <laughs> Want jij dacht, daar is het wit. Nou, dat, dat, dat was ook zo. Ik, ik, we waren al eerder geweest en toen was het ook hartstikke, hartstikke wit. En we zochten naar een plek die, die leek op Nederland. En uh, nou, daar, vlakbij Rusland, in Litouwen... Een, stuk wat ze helemaal, een heel groot stuk wat uitgepolderd was... en wat, wat volledig uh, uh, qua natuur en alles heel erg leek op, uh, op Nederland... Nou. Uh, uh, ja, toen we daar gingen kijken, was er ook. Want het was al vroeg, vroeg winter daar ook al. Is er, ja, nee, maar dan in. Uh, ik weet niet meer wanneer we draaiden. dus laten we zeggen februari of zo. Nou, dan is het altijd nog gecontroleerd. Dat was de plek waar ongeveer het meeste kans op sneeuw was in Europa, zo'n beetje. En uh, nou ja, we kwamen daar. Toen we er kwamen, was er al geen sneeuw. En, uh, ik zei, nou, uh, dus ik werd al een beetje zenuwachtig. En zij zei: Nee, joh, er is altijd sneeuw dan. Weet je, er is nooit. Uh, nee, altijd. Er kwam maar dichterbij die draaiperiode. Maar er lag niks. Nee, er lag gewoon niks. Nee, sterker nog. Dat, en uh, hoeveel wilde je hebben? Nou, je wilde het, echt tot het, het, het was zo erg dat. Uh, uh, uh, toen we gingen kijken naar daar waar we wilden draaien. Ja, dat, is, dat was normaal. Het was, dat, was dat een hele andere situatie. Dus. Alles was gewoon uh, uh, onder water. Dus al die locaties die waren weg <lacht> ook. Dus uh, uh, ik had daar de storm uh, had ik daar op kunnen nemen. Weet je? Andere productie. Ja, precies. Ja, andere film. Dus toen moesten we gaan improviseren. En, uh, ja, de, uh, maar even, want uh, dan sta je... Dat gaat er even, hoeveel geld per dag gaat er dan doorheen uh, op ja, zo'n dus, productie? Dat wil ik niet eens weten. Dat maar dat gaat om... om ja, weet ik veel uh, Tonnen? Nou, niet per dag, maar... maar, maar uh, laten we zeggen, tienduizenden per dag, zeg maar. Tienduizenden per dag, ja. dus je weet uh, ondertussen... Ik, nou, kan, ik kan hier niet nog drie weken blijven wachten. Nee, nee. En hoe loop jij nou rond? Je, je zit in een hotel, ja, je doet de deur open. Ja, ja, op en moment, Op dat moment, dan, dan, wordt het, dan krijg je een... Weet je, het is een hele rare discussie, want je hebt met je cameraman... En zegt, wat zullen we doen? Zullen we dan die film niet in de sneeuw doen? Ik zeg, ja, maar jongens, dit is even de reden <laughs> dat ik die film dat ik wilde maken, weet je wel. Ja, maar dat wordt gewoon heel, als we dit gaan, Als we het gaan besneeuwen, dan wordt het heel frustrerend, want... Ja, dan kun je niet alles doen. En, uh, dan moet je gewoon elk shot steeds wat je bedenkt... Oké, okay, we gaan nu naar links. Alles erachter moet je dan besneeuwen. Nou, dan gaan we daar naartoe. Alles daar moet je Maar even insneeuwen. besneeuwen, want hoe besneeuw je iets? Ja, ja door overal... Uh, uh, ja, dat hangt er vanaf wat het is. Maar dat is, je hebt allerlei soorten... Je kan of schuim, of papier, of... Uh, weet je, dat is allemaal sneeuw. Dus dan ja, moet er ja. dus morgens om twee uur iemand beginnen... zodat ik om zeven uur kan draaien. Uh, maar het erger was... Ik zei, ja, maar als we nu besluiten dat het... Uh, dat we zonder sneeuw gaan, dan zou je zien dat over een week gaat het hier gewoon. Uh, dan, uh, uh. Maar het was zelfs zo erg. Er zit, op een gegeven moment heb je een scène in, in, in, uh, uh, waarin een pontje uh, zit in, uh, in de film. Mm -hmm. En die dachten van, nou, dat draaien we ook in Litouwen. Toen zeiden ze van, nee, dat moet je niet doen. Want dat meer is dan zo bevroren, of dat, uh, dat, die, die, uh, dat water... Daar kan, daar kan geen pond drinken. nou weet je dan ga je toch gewoon met een breekding. Ga, ga er doorheen en dan maak je gewoon het ijs. nee nee nee je begrijpt het niet. dat is van onder tot boven is dat helemaal bevroren. een blok dat, ijs. Ja. echt? nou maar dat was dus die dat was, dat was, dat was, dat was, dat was gewoon dat was overal water. Dat was echt, uh, <lacht> ja. en, en dan? Ja, dan uh, want, je, want je hebt het uiteindelijk heb je, heb je sneeuw gemaakt kunstsneeuw. ja nou, we zijn en, er alle... en op een gegeven moment na een week is het toen wel gaan sneeuwen toen hebben we een tijdje sneeuw gehad, maar toen op een gegeven moment ook weer niet. Toen ging het weer dooien. En dus ik denk dat er eigenlijk is, ik denk dat 80% van de sneeuw die je ziet in de film niet echt is. Uiteindelijk zelfs, wat was het? Papier inderdaad. En dan had je weer problemen met bloed toch? Want als je er bloed op komt, dan... Ja, ja, ja, maar dat heb je met, ik weet nu alles van sneeuw, dus dat heb je met echte sneeuw ook. Nou, dat wist ik. Als je gewoon, uh, uh, ik, gegeven, er zit een scène in waarin, je, uh, waarin bloed valt op uh, de sneeuw, en dan, dan, uh, dan doordat dat, dat ziet hij dan, dan kijkt hij omhoog en dan ziet hij die, die, die, die jongen die in de bloed in, het, in, in een boom zit. Uh -huh. Maar ja, uh, in die nep, in de papiersneeuw zie je gewoon meteen dat dat, dat neemt op, dan ziet dat, dat dat ziet vlekt eruit. Als, uit, ja, waar, precies, ja. dat ziet eruit als, uh, als wc-papier zeg maar. Uh, maar ja, echte sneeuw, dat hadden we toen op een gegeven moment van ergens anders vandaag gehad. Maar daar viel het gewoon doorheen. Daar had je ook niks aan. Dus uh, uh, wat uiteindelijk daar goed voor is, is uh, een soort spul dat zit in, in, in, uh, dat zit in luiers van dat witte spul. En als je daar een beetje water, dan wordt het eigenlijk gewoon, lijkt het op sneeuw. Een spul wat zeg maar, uh, poep en plas uh, ja. opneemt. Ja. Dat is, uh, dat is wel uh, lekker. Ja, daar betaalden wij zeg maar, heel veel geld voor aan Duitsers... om dat, uh, uh, om dat te krijgen, tot we erachter kwamen dat dat, dat gewoon in, in luier zat. Ja. Uh, is het nog aan sneeuw, of was je alweer uh, thuis? Nee, het mooie is, gingen, het ging dus inderdaad sneeuw op een gegeven moment... maar toen waren, gingen we draaien in Nederland. Dat was het ondertussen geloof ik al april of zo... Het giet in Nederland sneeuwen, maar dat is echt geweldig want toen, toen zei: oké okay, stoppen nu met alles wat we, wat we, wat we, we gaan nu gaan we rijden met die fiets en uh, gaan we door, uh, dus er zitten shots in Nederland ook waarin je gewoon Nederland besneeuwd ziet. Die eigenlijk in uh, Litouwen ja, hadden die, gedraaid. Uh, ja, die uh, we in Nederland hebben gedraaid. De kunst van het van tevoren zien, uh, wat, uh, nou eigenlijk hoe het er later uit gaat zien, dat is de regisseur. Jij moet nou, ja, door ja, al dus, deze processen heen, dat is, dat is uh, geen, sneeuw of ja. geen sneeuw, moet jij weten... oké, okay, maar wat heb ik eigenlijk in godsnaam nodig? En het productieproces ja. is zo lang ja. en zo uitgebreid en zoveel risico's... dat je volgens mij heel lang niet weet wat je aan het doen bent. Nee, ja, ik... ik uh... Zwem je nog wel eens? Dat je ja, denkt, natuurlijk. Je, je bent eigenlijk van, de hele tijd. Want je bent, uh, de, uh, ik ben redelijk goed in... Uh, uh, overtuigend overkomen. Maar, maar uh, mijn onder, onder zit natuurlijk een, een grote twijfel de hele tijd... of je wat goed aan het doen bent. En een, een scenario is, is min of meer af als je, als je gaat draaien. Maar de dynamiek van het draaien beïnvloedt zo het scenario... dat je ook de hele tijd, doordat er daar iets anders is... of doordat dit gebeurt, dan moet je denken... oh, wacht even, dan, dan moet ik dan daarna zo... oh, maar dat heb ik al gedraaid, dus hoe moet ik dat oplossen? en Zo ben je de hele tijd aan het puzzelen. Of je ja. bent, uh, uh, althans, je hebt bedacht... ik moet naar Thailand om bepaalde scènes te gaan draaien. Ja. Bijvoorbeeld. En dan gebruik je ze vervolgens niet. Ja, of bijna he, niet. Ja, dat heb ik in de, de grot meegemaakt. Uh, ja. ja, dat klopt. Ja. Uh, na, naar het boek van Tim Krabbe, hè? Ja. was dat. Wat gebeurde daar dan? Nou, ik, ben, uh, ik was uh, vrij jong toen ik die uh, film maakte. Dus ik denk dat ik, uh, dat ik uh, een aantal dingen... Uh, niet voorzag die, uh, die ik misschien nu wel zou voorzien. Uh, ik, kwam, uh, ik, ik kwam eigenlijk vrij laat in de productie. Ik heb toen wel heel erg me uh, nog samen met Tim Krebé met het scenario bezig gehouden, maar achteraf niet genoeg. Uh -huh. En uh, ja, dan kom je gewoon daarachter op, eigenlijk op de set al, dat bepaalde scènes niet werken of dat ze niet nodig zijn weet ik veel wat. En, ja, ik heb, ik heb de toen. Uh, dat is de film waar ik geloof wel het meest weggegooid heb. van, uh, van alles wat ik, uh, ik gedraaid heb. En dan weggooien. je zit te monteren. en je komt er gewoon achter dat, je het, dat het er niet in past. Dat je die nodig hebt. Dat het niet ja. goed genoeg is. Ja, al, al, al die dingen. Ja. ja. En dan zwetende oksels. Ja, God met, de met God heb ik wel gezweten, Ja, absoluut. Ja, ja. Dat was, dat die, die film werkte op een gegeven moment niet. En, en dat was ook een film die. Uh, uh, die, die, een, een, een, uh, je, die niet lineair verteld werd. Dus dat wil zeggen dat je allerlei tijden door elkaar heen snijdt. Dat betekent dat dan, dan, dan, dan is alles mogelijk. Weet je? Dus dan kun je gewoon in de montage blijf je puzzelen totdat ja, als er gewoon een verhaal is wat van A naar B gaat. Dan ben je op een gegeven moment ben je, nou, uitgeprobeerd, bij wijze van spreken. Want je kan, dat kan je niet voor dat vertellen, want dat nee. is dan nog niet nee. gebeurd. Nee, uh, het ja, is een logische volgorde. Ja, precies. Maar, maar met, met die film uh, ja, konden we... Van man, We hebben, we hebben zoveel verschillende versies gehad ook. Wat sommige mensen ook een beetje ingewikkeld vonden, begreep ik. Ja, klopt. Zoveel verhaallijnen dat, uh, dat sommigen het niet meer konden volgen. Ja, nou, ja het, het, het, het grappige is dat je daar dan zowel... Uh, uh, uh, Schouderklopjes als, uh, als kritiek op krijgt. Maar ik geloof eigenlijk da niet dat dat het probleem van de film was. Hoor. Er, zijn, uh, er zijn andere dingen waar ik, uh, ik, uh, ik zelf meer moeite ja. mee heb. Nou, nou is dat natuurlijk het ambachtelijke proces tot aan de montage. Maar daarna ja. komt nog een heel uh, proces waar denk ik niet veel mensen bij nadenken. Want die film moet nog ja, letterlijk verkocht worden. Die moet nog uh, in voldoende filmhuizen en uh, uh, bioscopen te zien zijn... En dan ga je bijvoorbeeld bij het niet zo paradijs zelf uh, in de auto stapje... met een van de hoofdrolspelers, hup, naar een, uh, naar een plek om, om, om eigenlijk uh, handjes te schudden... en te zeggen, ja. koop me film. Ja. Je bedoelt waarschijnlijk op, uh, dat we naar de, uh, de exploitant of zo geweest ja, zijn bijvoorbeeld, Ja, bijvoorbeeld. Een bijeenkomst waar dan verschillende Expertanten, dat zijn, uh, aankopers langskomen, nou, nou, toch? Gewoon bioscoop-eigenaren. Ja. En toen, uh, dat was de eerste film die ik, uh, die ik maakte... wat echt wel als een, uh, een uh, publieksfilm bedoeld was. Echt omdat om je... Die moest scoren. Die moest scoren eigenlijk. Uh, achteraf dat, dacht van ja viel ook wel mee. Het was helemaal niet zo dat er heel veel mensen heel veel geld in hadden zitten. Maar het voelde voor mij wel zo. Uh, en uh, ik wilde ook dat die film een hit werd. En, uh, uh, Want? Nou ja, dus zo was die... Wilde je bewijzen dat dat... Uh, nou ja, dat denk dat ik dat, dat er ook mee zat. Ik had daarvoor... Weet je, had ik uh, alle prijzen gewonnen. En, en, en, maar ik voelde ook wel van, ja op een gegeven moment moet ik een keer een film maken waar, uh, waar mensen naartoe gaan. Want zo werkt het ook. Als je dat, uh, want dan kun je daarna weer meer doen. Dan krijg je meer geld los. Uh, nou, in Nederland is dat minder erg dan in, uh, uh, dan in Amerika of zo. Hmm. Maar ik heb wel het idee dat als jij gewoon uh, heel veel films maakt waar de, waar de hele tijd niemand naartoe gaat... Dat gaat op een gegeven moment gaat, dat, uh, gaat uh, de motor dan vastlopen. Dus je ja. moet een keer iets maken wat. Uh, ja. wat uh, um, dus jij ging uh, de boer op. Uh, ja, en dat uh, vind ik helemaal niet erg. Dat, ja. uh, uh, dus, dus, dus ik ging daarheen om uh, omdat, eigenlijk omdat de distributeur, dus zeg maar, de uitgever uh, voor films, hè, is dat, mm -hmm. die, uh, um, uh, die zei: het zou goed zijn als je meegaat. Ik zei, nou, dan ga ik mee. Nou, prima. Maar je bent de kunstenaar. Die in zijn ivoren toren kan gaan zitten en kan ja, wachten ja. tot, tot als zijn product af is... Uh, ja, we zien wel wat er dan mee gebeurt. Maar ja, dat, dat zit dus in je dat je denkt... Nee, ik wil wel dat... Maakt film... me niet uit wat. Nee, maar ik, ik, ik, als ik het nou vervelend vond, dan zou ik het misschien niet doen. Hmm. Maar ik vind, het, uh, ik, ik, ik vind het helemaal niet erg. Ik stond achter die film. Uh, die film die verandert er ook niet door. Die wordt er niet slechter van. Beter nog, het succes van de bijeenkomst was ja. dat hij ook vaker werd verkocht, ja. toch? Ja, ik mean, je weet nooit of dat daardoor komt, maar het heeft in ieder geval niet uh, slecht gedaan, zeg maar. Want het gaat letterlijk ook met filmrollen, <laughs> althans, echte kopieën. Het aantal kopieën hangt van dat soort momenten af. Ja, nou, filmrollen, dat wordt wel langzaamaan... Ja, en en digitaal, uh, en en digitaal natuurlijk. Digitaal natuurlijk ja. nu allemaal, maar uh, uh, uh, uh, als je een, uh, uh, en dat is nu nog erger dan toen... Dat is alweer veranderd, maar als je, als je een, een, een hit wil hebben... dat betekent dat dat je gewoon in veel bioscoop moet staan. Anders dan, uh, dan, dan kun, je, kun je het wel vergeten. Ja. En die film die ging uh, uiteindelijk niet eens zo heel groot uit... maar we groot genoeg om een hit te zijn. Ja. Ja. Dus uh, als wij in de, in de kranten lezen... die en die film is een succes door het aantal bezoekers. Mm -hmm. um, jij voelt dat eigenlijk al aankomen op het moment dat het aantal kopieën wordt besteld. Nee, want dan kan die ook gewoon... Uh... Nog floppen. Ja, juist. Want ja. Uh, uh, uh, er zijn ook films die... Die, uh, uh, van tevoren, die, waar de exploitanten, dus de bioscopen, dan van denken... oh, die vinden we helemaal te gek. Die willen... Kom maar, kom maar, kom maar. Ja. Waar ze in de eerste instantie dachten van nou, we gaan er 30 kopieën uit. Maar omdat iedereen zo enthousiast is... gaan ze dan in 60 of 70 of 55 kopieën of zo uit. En dan blijkt dat die film uh, het minder goed doet. Met name dan bijvoorbeeld in de provincie. Nou, dat, uh, en dat, dat hij het alleen in de Randstad doet of zo. Bijvoorbeeld nu uh, Blackout heeft dat uh, een beetje. Ja. Uh, uh, een film als uh, alle tijd. Die, daar waren de exploitanten heel enthousiast over... maar toen die uiteindelijk overal draaide... Uh, liep dat allemaal niet zo goed. Dus die hadden eigenlijk beter achteraf dan kleiner uit kunnen gaan... en dan daar succesvol kunnen zijn... en dan misschien een beetje groeien... alhoewel dat tegenwoordig heel moeilijk is. Maar ja, ja. Maar ja dat is de zakelijke kant van filmmaken. Maar ja, dat, dat is niet iets wat je hebt. kan negeren dus als regisseur. Je kan niet zeggen, ach, ja, ja weet je dat, wel... Je kan dat wel. Er zijn ook heel veel mensen die dat wel doen... en ik, ik vind dat, dat je dat niet moet negeren... Hm. In jouw huis, ik weet het niet, maar dat heb ik alleen maar van, uh, van horen zeggen... Um, een hele rits met films van uh, jouw grote held. Enzo Castellari. Ja, daar heb ik alles van. Ja. Echt alles? Voor zover het uh, te krijgen is. Ik zit te denken, ja, ik heb alles wat gewoon... Echt speelfilm heb ik alles, maar hij heeft ook heel veel gekke dingen gedaan. En dat, dat, dat heb ik niet allemaal bij elkaar kunnen krijgen. Maar speelfilms heb ik allemaal. Want hij is, is de aanleiding voor, voor jouw idee om nu met een western te komen. Nee, nee, nee. nee, nee. nee het, is, het, is, het, is een, het is een soort En uh, Het is een, een, een, een regisseur die, wat, waarvan ik vind dat hij twee echt goede films heeft gemaakt. En alle andere films die... Uh, daar zit dan meestal wel iets in wat, he, wat ik heel inspirerend vind. Maar er uh -huh. zit, zit ook films bij, die zijn echt waardeloos. Maar het is, ja, ik weet niet, het is gewoon, een, uh, uh, uh, ik, vind, ik vind het heel grappig. En, uh, maar goed, hij maakte ook, uh, uh, de term die ik er net niet mocht noemen, maar uh, spaghetti westerns. Ja, hij heeft er een paar gemaakt, ja. Hij heeft er één gemaakt, die ik, uh, Keoma heet hij. En die vind ik, uh, dat is een hele rare film, maar die vind ik, uh, vind ik heel mooi, ja. Uh -huh. ja. Zelfs invloeden van in oorlogswinter te zien, begrijp ik. Uh, van Keoma, nee hoor. Dat valt wel mee. Nou, van nee. hem? Van zijn werk? Begint. Ja, het zou kunnen. Ja, nou ja Kijken onder dus... een hoed vandaan? Uh, nee, dat, dat, is... dat is Leone meer, denk ik. Oh. Nee, het is, het is, uh, uh, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat zijn, zijn, gebruik, zijn manier van slow motion... zoals hij dat gebruikt, dat dat, uh, dat dat invloed heeft gehad op uh, Ja, Maar toch even voor, voor, ja. voor mij. Ik ben, bedoel, ik ben een uh, consument. Ik kijk graag naar films, maar ja. meer dan uh, dat ook niet. Uh, wat ga ik zien in, je, in het project waar je mee bezig bent, in die western? Ja, ik vind het heel lastig om, uh, om daar allerlei dingen over te verklappen. Bovendien ben ik er nog mee bezig, dus het kan het best zijn dat... Of weet je het gewoon nog niet? Ja, tuurlijk wel. Zwem je dan... nog? Nou ja, ik zwem wel, maar wel in een rechte lijn, zeg maar. Ja, nog niet. Je zwart ja. het niet meer. Nee. Uh, uh, uh, uh, even denken, hoor. Maar jij, ja, je ziet, nou toch, ja, je je toch, je ziet ik, toch al plaatjes en sfeer? Ja, ja, en, ja maar, ja, en, maar uh, ja, moet ik moet ik, ik zie de opening shot: is dit, de zus en Haag. zo. En, nee, dat ga ik niet doen. Oh. Uh, uh, nou ja, het, wat ik volgens mij ook al een keer gezegd heb ergens: is dat. Sowieso speelt een, een vrouw de hoofdrol. En het is uh, een. Uh, uh, het is een hele donkere en gewelddadige en ook wel epische western. Die ja, misschien wel net zoveel thriller is als, als Western, eigenlijk. En ja, ik het, het, uh, uh, uh, kan ook nog vertellen dat ik ook nog wel. Uh, <tos> toch bezig ben. Uh, ja. het, het, het, het verhaal <gülpfeel> is opgebouwd eigenlijk uit uh, vier episoden. Vier episoden? Ja. Ja, dat zegt mij dan niet zo nou ja, heel vier veel. Nou ja, vier hoofdstukken, ja, okay. vier verschillende okay. delen uit haar leven. Carice van Houten gaat hoofdrol spelen? Dat is helemaal niet gezegd, dat weten we nog niet. Het nou, leek me ben. zo mooi. Uh, veel films gemaakt, hè? Uh, je had een hoog productieschema. Uh, uh, ja. Althans, als je de jaartallen heeft. Ja, Suzy ja, ja. Q, jouw grote doorbraak. Ook die van uh, Carize overigens. Nee. En eigenlijk bijna alle acteurs die je tegenwoordig veel lang ziet komen... zaten in die film. Oh, Lina Rijn, Rijn uh, Michiel Huisman zat erin. Ja, lang? Uh, ja. Ze hebben wat aan jou te danken. Ik wil hun salaris gewoon eigenlijk. <laughs> ja, precies. <laughs> 2000... Uh, nee, 1999. 90 was dat, hè? Uh, ja. Ja. ja, dus 2001 Amnesia, uh, ook 2001 De God uitgekomen, 2004 het zuiden, 2005 het paradijs, 2005 ook Knetter uitgekomen, 2006 ja. een beetje verliefd, 2008 oorlogswinter, ja. dat is uh, nergens meer dan één of twee jaar uh, tussentijd en ik zit nu op vier jaar. Ja, klopt. Dus de, het begint nu te jeuken, voel ja. ik. Er valt een gat. Ja, nee, zeker. Absoluut. Uh, uh, ik, ik zei... Ik, toen ik begon, zei ik ook van... ik wil, ik wil een film per jaar maken. Uh, en spiegelde me aan het oude Hollywood-systeem... waarin dat gebeurde. En dat heb ik bijna... Uh, ik geloof dat, weet ik veel, acht of negen films in tien jaar zijn. En... Uh, um, um, uh, alleen uh, toen, uh, toen ik oorlogswinter gemaakt had... Uh, uh, veranderde iets in mij. En uh, had ik geen zin meer om op dezelfde manier door te gaan. En dat is ook waarschijnlijk de reden geweest dat ik dat, ik dat bedrijf begonnen ben... En dat ik anders ben na gaan denken over, uh, over uh, wat ik wilde gaan doen. Want waarom wil je niet meer... Bijvoorbeeld, Er zijn ook muzikanten die dat, die dat doen. Hè? Die willen bijvoorbeeld elk jaar een album uitbrengen. Ja. Want dan kun je later zeggen... Ik heb alles geprobeerd in mijn leven. En ja. er zitten soms wat flops tussen. Ja. Maar uh, ik heb wel een repertoire gebouwd. Ja. Waarom, waarom ben je daar vanaf gestapt? Nou, ik... ik uh... Uh, nou kijk, dat, het, dat, het, dat het een aantal jaar duurde, dat heeft, een heel, dat heeft uh, heel veel redenen. Dat wil ik wel allemaal vertellen. Maar, nee, maar, wat, wat uh, uh, maar, maar in principe is het, uh, uh, was het zo dat alles, ik merkte dat ik, normaal gesproken werk je voor. Dan ben je met de met, met film bezig. Uh, uh, en op het moment dat je die andere draait, dan is die volgende al bij wijze van spreken bijna uitontwikkeld. En, uh, en dan kan je die gaan maken. Dat ja. is eigenlijk de, de ja. manier waarop je het uh, wil doen. Het overlapt elkaar. Ja, maar nou, ja. na, na oorlogswinter merkte ik dat ik uh, alles waar ik mee bezig was... dat ik daar totaal geen interesse meer in had. En dat ik uh, uh, uh, veel ambitieuzer was uh, in, in, uh, in wat ik wilde. Dus het moet nu gewoon weer uh, minstens het niveau van oorlogswinter halen? Ja, nou ja, ja minstens vind ik. Het moet, het moet beter zelfs. Ja. Uh, uh, uh, dat is ook wel uh, jezelf nogal wat druk opleggen. Nou, dat zal er ook wel mee te maken hebben dat het, uh, dat het wat langer duurt. En uh, uh, ja, de, de, de, Natuurlijk zit er ook een ongezond kantje aan. Maar van de andere kant, ik heb gewoon. Uh, ja, ik, ik heb heel veel dingen aangeboden gekregen. En, uh, uh, zowel uit Nederland als uit andere landen. En uh, uh, op de uh, einde van de manier uh, kietelt me niet, niet En dan genoeg. zeg je gewoon nee. Ja, zeg gewoon nee. Want je wordt natuurlijk vaak gevraagd, uh, dit soort vragen zoals ik nu stel, die komen jou vaak op uh -huh. je pad. En dan, en dan op een gegeven moment denk je, hoor je jezelf voor de zesde keer dat vertellen, denk je op een gegeven moment ook wel, ja, ja. Het, is ook wel, het duurt wel lang, ja. Ja, het duurt ook wel lang. En ik, uh, uh, eigenlijk vind ik ook dat ik al lang uh, mijn volgende film, ja, uh, gemaakt hoeft niet, maar... ik. Zou nu wel al in productie moeten zijn. Nou, dat oh. is nog niet zo. Dus uh, uh, hoe uit je, uh, heb je dan stress? Uh, een beetje. Word je wakker en denkt, auw. Soms, een ja? beetje. Ja, ik heb wel... Uh, uh, nou ja, weet je het is, het, het, wat het is? Ik ben heel onzeker over, uh, over een aantal dingen. Dus uh, Kijk, als ik nu zeker weet dat, die, dat ik die film die ik nu aan het schrijven ben... dat die bij wijze van spreken over twee jaar... Uh, gemaakt wordt, dan, dan, heb ik, dan heb ik daar wel, uh, wel rust over. Alleen, uh, uh, ja, het, ik neem gewoon een heel erg groot risico. Want het is echt een long shot Wat ik aan het doen ben, dat is gewoon nog nooit gedaan. Mm -hmm. En uh, eigenlijk was het idee dat ik naast dit nog iets anders zou ontwikkelen. En daar ben ik nu toevallig een beetje de laatste twee weken mee begonnen. Ja. Maar het is nog niet gezegd dat het ook wat wordt. Maar uh, uh, ik heb dus ja, behoorlijk op één paar, paard gewet eigenlijk. En dat is een heel erg risicovol paard. Dus, uh, goed, jongen. Ja, jongen. Ja. Dus ja, dat, da, daar, word ik, dat, uh, dat, uh, daar word ik soms wel wakker van, ja. Maar ja, dan, uh, dan, dat, het fijne is, dan heb je een, uh, een, een, een, een uh, producent, een zakelijk partner... die uh, zegt van nee, dat is helemaal goed. Het je, komt allemaal goed. Die, die, die, die heeft dan dingen gelezen, het is fantastisch, het komt helemaal goed. En dat is precies wat het... Uh, <lacht> Dat het moet zijn en dan denk je, ja, nou ja, dan uh, dat zal het wel. Zal het wel. <laughs> ja. Quentin Tarantino uh, reageerde ook Jackie Brown, toch of niet? Ja. ja. Uh, ik heb een plaatje voor jou, nou ja, want jij zat in de Black films films: um, uh, 110th Street ja. um, uh, van uh, Bobby Womack natuurlijk. Openingstrek van uh, Jackie Brown. Ja. Is dat een beetje... Ja, goed, het is voor bijna voor elke moderne regisseur... een groot voorbeeld natuurlijk, ja, Quentin Tarantino. Nee, ik heb het, uh, ik heb het minder. Uh, ik, uh, ik kan niet zeggen dat zijn films niet goed zijn. Zijn films zijn zelfs heel ja, goed. Hij heeft wel wat aardige uh, westerns gemaakt. Uh, we hebben nog geen één western gemaakt. Hij nou, we ja, gaat nu top. een western maken. Oh. Maar, uh, maar een echte western, dus ook met, gewoon met hoeden en in die tijd. ja. Andere films, die hebben allemaal wel de geur ervan. Ja, precies. Uit de hand lopende schietpartijen. Ja, precies. Die zijn duidelijk geïnspireerd erop, maar dat zijn er in westerns. Maar wat ik wel merk, wat ik zelf een beetje beu begint te worden, is dat postmoderne sausje waarin niet serieus is. Waarin alles een soort van tong in cheek, grappig, lollig. En dat ben ik ook absoluut van plan om dat, uh, om dat volledig weg te laten. Het okay. dus wordt, wordt heel ernstig allemaal. De plaat is wel fijn. Nee, maar Jackie Brown is ook zijn beste film hoor. Ja, ja. en het is een opening shot, Alleen maar Jackie ja. Brown, ja. De, de vrouw die ook ja. Jackie Brown speelt, die loopt hoor. Ja. Uh, iedereen kent die scène, maar voor ja. het geval niet kent. Loopt en er gebeurt niks eigenlijk hè. Nee. Alleen maar ja. dat nummer eronder ja. en het ja. werkt fantastisch. Ja. Dit is een...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 across 110th Street of a hell of a tester Across 110 ...zitten we door het hele plaat heen te discussiëren over films. Want we ja. kwamen er helemaal niet achter. Maar goed, er zijn ook te veel films om te bespreken. Um, het uur vliegt voorbij. Ja. Jij gaat een, een rustige nacht in. We hadden een prachtig kinderbedje voor je neergezet... omdat we dachten dat je met de hele familie kwam. Ja. Maar dat is niet nodig. Nee. Even een rustige nacht. Ja. Is, dat, uh, is dat af en toe nog fijn, even zonder kinderen? Uh, nou, ik had van tevoren verwacht dat ik dat wel heel leuk zou vinden. Ik vind eigenlijk geen bal aan. <laughs> nee? Nee, ik mis ze wel eigenlijk. Oh ja? Ja. Ja. Ah, je kan dan lekker martini's drinken. Ja, okay. hard, ja, nee, als je en, er uh... verblijft, dan wordt het gezellig. Okay. Dan gaan we gewoon even doorzakken. Onder het dan... kussentje ja. van, uh, van het kinderbedje nog een tasje van BNN. Met, uh, oh, kijk eens aan. Ja, daar zit nog een prachtige... Een t-shirt. Hoes voor een kussen. Ja, het zou het ook als t-shirt kunnen geven. Oh, kun je, oh, oh mooi. je kunt ook een heel kind erin stoppen. Ja. Maar uh, dit, ja, is, uh, dank dit dank is voor wel. het kussen om uh, te dromen ja. uh, van de overnachting. Staat erop. Uh, wat zijn nog de grote dromen waar uh, Martin Koolhoofd mee rondloopt? Ja, dat... Uh, wil die Oscar, uh, uh, die, dat hebben we gehad? Ja, weet je, ik ben daar echt niet zoveel mee bezig. Ik, ik, ik wil... Uh, uh, ik heb een soort idee van, van het soort films dat ik wil maken. En dat is ook de reden waarom ik nu weer zelf ben gaan schrijven. En dat is trouwens ook een van de redenen waarom het zo lang duurt. Want ik heb heel lang niet geschreven, zelf. Hm. En uh, uh, uh, ja, dat wil ik heel graag. Die films die, die ik nu in mijn hoofd heb, die wil ik maken. En, uh, en natuurlijk wil ik, die dat, wil ik heel graag dat de hele wereld dat ziet... en dat die, dat die heel succesvol zijn. Maar in de eerste instantie wil ik ze gewoon maken. En uh, bijvoorbeeld de status die je verhoeven heeft gekregen op een gegeven moment... en internationaal ook de kans krijgt dat je films mag maken. Is dat iets wat dan, dat dan de erkenning is van... Van wat je in je hoofd hebt zitten. Nou ja, niet helemaal hetzelfde zoals hij dat gedaan heeft. Dat kan ook niet meer, denk ik. Maar uh, uh, ik zou wel films. Nee, in de droom, de echte droom. is. Uh, films maken vanuit Nederland. Maar wel dat je de acteurs over de hele wereld kan halen. die je dan financiert, eventueel met Amerikaans geld. Hoezo? Vanuit Nederland? Waarom wil nou, je dat financieren? Ik, ik vind dat Hollywood gewoon niet zo heel uh, prettig. Uh, de mensen op zich zijn allemaal heel aardig. Maar ik heb zoveel mee uh, dingen gehoord over uh, mensen die daar uh, uh, een film hebben gemaakt. Dat de manier waarop dat gaat, dat, uh, ik vind dat niet uh, de prettige manier van, uh, van filmmaken. Je bent bang dat je je ziel uh, verspeelt. Ja, dat dat je, je, je verandert. Als je genoeg credits hebt. Dan, uh, dan kom je een heel eind. Weet je, er zijn echt wel regisseurs die daar echt hele goede dingen kunnen maken. Dus ik sluit ook niet uit dat als, als, als ze me als ze een heel mooi aanbod doen. dat ik dat dan, uh, dat ik dan uh, dat zou doen. Maar op de een of andere manier lijkt het me nog gaver om het vanuit hier te doen. ook omdat ik gewoon. Ik wil liever hier blijven wonen eigenlijk ook. Dus uh, ah, ja. uh, dat, dat Los Angeles vind ik eigenlijk gewoon dodelijk saai. <laughs> dat is een, van een soort Almere. Eigenlijk. Ja. Ja. Ja, vertel dat aan al die acteurs die allemaal proberen daar uh, aan de bak te komen, ja. die Nederlandse acteurs. Ja, nou ja dat, dat, als je daar aan de bak wil komen, moet je moet je wel daar naartoe. Dus ik snap ja. het wel. Maar om ja. daar te wonen, dat is echt niks aan. Um, het is nu 2012, althans, de laatste keer dat ik het gecheckt heb. Ja, klopt, hè. En uh, uh, film maken, dat doe je niet in twee weken. Dus nee. uh, we moeten echt even geduld hebben. Dat wordt minstens... Nou, uh, laten we 2014 zeggen. Dat vind ik, uh, vind ik mooi. 2014? Dat hij dan in de bioscoop is. Dat zou mooi zijn. Martin Koolhoven staat dan op de grote poster. Ja. Als regisseur eronder, als scenarist ook, scenarioschrijver. Ja. Producent er ook nog onder... Drie keer? Nee, ik ga het niet zelf produceren, dat oh. doe ik niet. Ik, mijn bedrijf wel, maar dat doet dan Els. De N279, van is. Asten naar Helmond, ja. daar komt het vandaan. En, en, en, en de titel? Brimstone. Dat betekent zwavel. Die is al bekend. Ja. Kijk, dankjewel voor je komst hier naar het College Hotel. En een hele fijne nacht nog. Dank je wel. Martin Koolhoff. uh <laughs>